6 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Over vier jaar is er vrijwel zeker een vaccin dat mensen beschermt tegen alle vormen van griep. Zo'n vaccin zou de jaarlijkse seizoensprik overbodig maken, zegt een hoogleraar in Groningen... die een internationale zoektocht leidt naar het universele vaccin. De Europese Unie steunt het onderzoek met 6 miljoen euro. Elk najaar krijgen honderdduizenden Nederlanders de griepprik. Die wordt dan mogelijk overbodig. Gemeenten zijn niet van plan de intocht van Sinterklaas aan te passen... vanwege de discussie over Zwarte Piet. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS zonder ruim 200 gemeenten. Enkele gemeenten zeggen wel dat ze volgend jaar over aanpassing willen nadenken. De landelijke discussie ontstond vooral door klachten in Amsterdam... over de aanwezigheid van Zwarte Pieten. Dat zou discriminerend zijn. Huisarts Tromp uit Tuitje Hoeren heeft vaker in strijd met de regels het leven van een patiënt beëindigd. Dat zei hij tegen de co-assistenten die aanwezig was bij de dood van een terminale kankerpatiënt. De arts zei dat hij wel eens een zak over iemands hoofd heeft getrokken. Een brief van de co-assistenten over de gebeurtenissen is door de Volkskrant gepubliceerd. De huisarts werd geschorst en pleegde daarna zelfmoord. In Zeist is een man opgepakt voor de dood van zijn vrouw. Ze werd gisteravond in hun woning gevonden en was door een misdrijf om het leven gekomen. Haar man is aangehouden. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. McDonald's verbreekt na 40 jaar de banden met Heinz... omdat de ketchupfabrikant nu wordt geleid door de voormalige topman van Burger King. Hij begon in juni. In de Verenigde Staten heeft McDonald's vooral andere ketchupleveranciers... maar in de rest van de wereld wordt meestal Heinz gebruikt... De ketchupmaker wil niet reageren op de beëindiging van het contract. Het weer vanuit het westen klaart het op en wordt het overal droog. Overdag veel zon, kleine kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ben je toe aan rust? Aan de ontspanning en heilzame werking van de natuur?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 Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord. Drie en een half minuut over zes. Wanneer je echt een beetje pittig bezig bent... Ja, dan gaat zo'n nacht natuurlijk heel erg snel. De crisis. Ja, ik weet het. U denkt nu waarschijnlijk: houden er nou maar eens over op. En we lijken ook alweer een beetje uit het dal te klauteren. Maar we hadden bedacht bij woord dat zo'n crisis eigenlijk niks is vergeleken bij oorlogen, opstanden. en alles uit het loodslaan slaande persoonlijke ervaringen. Ontwrichtende gebeurtenissen, daar gaat het over deze keer in woord. En in het laatste uur een compilatie van mensen die. Ja, zelf op aanstekelijke manier die ontwrichtende factor zijn. En er ja, misschien zelfs wel genoegen in scheppen mensen op het verkeerde been te zetten. Uit hun tent te lokken, dan wel te shockeren. Wat dacht u bijvoorbeeld van Wim T. Schippers in de rol van Kees Hinderplaag? Nee, ook geen snijl. Ik kan mijn geld ook niet terugkrijgen hier. Wat vindt u daar nou van, meneer? Heb ik, heb ik voor 800 gulden voor Frank Sinatra kaartjes besteld? En. Ja, moet je al de datum met de houden. Ja, dat hoef ik toch niet te doen? Hoe moet, ik, hoe moet ik de datum in de gaten houden? Ik heb gewoon een kaartje besteld. Ik weet niet anders dan dinsdag 8 maart. Twee stuks. Twee stukjes. Geloof ik nog geholpen ook, misschien. We hebben betaald voor een paar tientjes. Ja, die meneer die stuurt me een andere loket. Nee, ik wilde graag de chef spreken. Ik sta erop dat ik hier nu de chef ben. Ik heb 800 gulden betaald. Dat vind ik wel onzin. Ik bedoel, ik kan er ook wel om lachen. Dat vind je echt flauwekul. Wat is er voor organisatie hier? Meneer. Meneer daar. Ik laat me niet naar huis sturen hoor, zonder uh, verhaal. Hebt, ik heb 800 gulden kaartjes Frank Sinatra gekocht. En dan gaat het niet door. Dat is nog geen stijl. Vindt u om te lachen? Meneer, mag ik de chef spreken? Ik wil graag de chef spreken. Ja? Waar is dat? Dienste ingang, tweede ingang, aan die kant van het gebouw. Ik he. Waar dit is ja, in ingaat, buiten... gaat. Moet ik buiten om helemaal? Ja, ik kan niet binnendoor, want dat gaat Nee, maar kan niet, hier, maar moet ik helemaal in weer buitenom lopen. Heel onzin is dat nou. Ja, sorry, maar ik, kan niet... ja ik vind het een flauwe kool, zeg. Ik kom helemaal uit deventer om hier naar Frank Sinatra te gaan. Dit is een godverdorie... Wat is dat nou voor stijl? Ja. Zit je... ja. hier... Ja. Ik kom hier helemaal naar het, uh... Dit is godverdorie helemaal geklaagd. Ja. Dames en heren, u hoort het. Ik ga nu uh, naar de dienstingang. Want u denkt toch niet dat ik me voor 800 gulden naast laat snijden? Probeer oh ja. dat. Uh, ik heb voor 800 gulden kaartjes gekocht voor Frank Sinatra. En dan gaat het ineens niet door. Wat het gaat niet door. Nou, dat is helemaal zeg niet Frank Sinatra. Nee, dat is ja, maar daar ben ik helemaal niet van op de hoogte gesteld. Meneer, dat is al, al weken van tevoren bekend. Ja, dat weet ik toch niet. Hoe weet u dat dan niet? Ja, ik ben hier gewoon, ik kom helemaal uit Deventer. En wanneer heeft u dan kaart Vorige week al. Nou, dan toen wist u toch ook dat het een maandagavond was? Nee, ik, ik, het, ik, ik, heb, ik weet niet beter dat het vanavond is. Ja, dat is niet goed. En als het nou, uh, weet ik wat, is hier... Ik op ook. Ja, is er een chef hier ook, een directie? Nee, daarvoor kan hij niet, niet direct, meneer. Ik Waarom wil een volkomen normale kaart, als u gisteravond hier had moeten zijn, dat we hier moeten zijn. Als u uw kaart laat verlopen, kan ik niet helpen. Ja, maar ik toch ook niet? Ja, natuurlijk wel. Als u voor 800 gulden kaarten koopt en u komt vanavond vertellen dat de functie aan die Ja, maar ik weet niet best dat het 8 maart. is vanavond. Vanavond is 6 weken geleden al bekend. dat het ja, is echt blauwekul. Als... Laat me niet met een kleurtje in het riet sturen hoor. Dus nou, vind dat vind echt onzin. Wat wilt u dan? Nee. Nou, ik wil uh... Genoeg doen in. Genoeg doen in, meneer. Maar gaat u buiten genoeg Nee, dat in. vind je echt stra... Dat is een verhaal. Gaat u, gaat u naar, buiten. Nou. naar buiten. En mag ik de directie even spreken ja. dan? Bel toen morgen even op. Gaat u even naar buiten. Nou, wat is het nou? Nee, ik ben naar het loket geweest en ze hebben me hier naartoe verwezen, hoor. Ik kan u ook niet helpen, meneer. Maar wie moet me dan wel helpen, dan? Telefonisch. Ah, Telefonisch. Ja, telefoonisch, of... nee, is ja, voor onzin. Is er. Komt u weer. u even aan. Nou, vind je een flauwe kul. Ik heb voor 800 gulden kaartjes voor Frank Sinatra gekocht en dan gaat het niet door. Gaat het zo? Nee. nee. Ik, hoor, ik, ik ben hier aan het loket gekomen en dan zeggen ze u moet hier naartoe. En de meneer zegt... Ja, daar is nog helemaal uh, niks aan te doen. Nou, dat vind ik, echt... ik, wil... Ik, wil... ik sta erop dat ik nu uh, de chef spreek. Nou, ik wil uh, 800 gulden terug hebben. Ja, denk je dat het geld me op de rug groeit ofzo? Dat is een flauwekul. Nee, ik... mag ik een hogere spreken dan? Nee, dat vind ik flauwekul. Nee, niks morgen. Meneer... Dat is even flauwekul. Ik een nee, mag ik uw chef spreken? Nee, meneer, dan komt er niet in. Ik mag uw chef toch wel spreken? Meneer. Wie staat er boven u dan? U morgen tussen. Ik, ik bel morgen, dan moet ik maar, dat moet ik mille? aanwezig. Daar praten we vanavond niet over. Nou, dat echt onzin. Ja. Slaap er nog eens een nachtje over en denk dan nog. niet. Nee, ik flauwekul. Ik wil nu genoeg doen. Ik kom helemaal uit Deventer. Wat ja, flauwekul heb Wat flauwekul. Dat is de grote flauwekul ja. nu vertelt... Waarom? Zes weken van tevoren staat er 7 maart staat op uw kaartje zo. Nou, ja, daar kan nog de nou niet met smoes aan. Ik kom helemaal niet met de smoesje aan. Ik heb geboekt voor Free Sinatra en de, de komen ze aan het loket vertellen dat het niet doorgaat. Meneer is wel het is gisteravond doorgegaan. Ik kan niet. Gisteravond was Franksvang. hier ja. ja. gaat ja. mij nu niet vertellen dat hij hier niet was. Maar is er niemand met wie ik reëel dan er dan ik over kan meneer, praten? Nee meneer, daar valt niet reëel over te praten. Dronken? Zegt u dat ik dronken ben? Nee, dat ben ik het. Dan moet, u, dan moet u zeggen dat ik dronken ben. Dat ben ik het. Nou, maar u zegt tegen mij dat ik dronken wel. ben. Dus dan u er nee, U zegt tegen mij dat ik dronken ben. Ik kom gewoon... Meneer, gaat u bij de gebouw. Waarom moet ik bij zijn? Omdat ik dat zeg. Hebt u een kaart? Geldige kaart? Nee? Nee, nee Ik ben hier aan ja, toe. Ik wil Wat de politie ook bellen. Want het wordt Oké, Oké. Vind ik prima. Ik kom hier gewoon. Ik ben de, van het loket hier naartoe toe gestuurd. Ja. Ja. Hebben ze het dan blokket? Blokket? Ja. Blokket? ja. ja. Blokket? Nee, die hebben me maar hier aan toe is gewezen. Niet. Zeg mijn naam en mij. Boer team, Landje, Gaat hem vertellen. Ja, ik ga een beetje in en weer lopen hier. Ik ja, ja, loop ik in een kastje niet naar de, de muur. De muur. Dat dat niet ga je daar zetten achter de deur? Ja, niet duwen, hè, denk ja. erom. Dat vind ik flauwekul. Ik, ik gedraag ja. me heel correct. Ik, ik ben hier naartoe gestuurd dat loket. Ik gedraag me heel correct. Dat concept ik vraag alleen. Is, dat concept mag ik, mag ah, nou, ik nou, uw je chef je spreken? Ik dat vraag alleen, mag ik uw chef spreken? Nee, mag je niet. Gewoon niet. Waarom mag ik de chef niet spreken? Ik zeg dat hand uit voor dergelijke flauwekul, roep ik hem niet. Dat kan ik zelf wel oplossen. Wat is dat voor flauwekul? Dat is een grote Ik geweest. Hoe, hoe moet ik dat nou weten? Hoe moet ik dat nou weten? Nee, dat vind ik nou, Dat Daar ben ik niet over ik. Dat vind ik groot, vind ik groot En als ik naar de chef vraag, mag ik hem krijgen? Nee, ik krijg hem niet. is. Wim T. Schippers in 1977. Hij krijgt het goed voor elkaar om deze en gene aardig over de klink te jagen. Het ging nog wel een tijdje verder daar. Deze situatie was trouwens ook niet zo verwonderlijk dat hem dat lukte. Het was natuurlijk eigenlijk allemaal doorgestoken kaart. En later komt hij ook iemand tegen die hem herkent. En dan zegt hij ook... Ja, ja, ja, ik sta hier radio te maken. Shh, wegwezen. Goed. Wim T. Schippers dus, de meester van de ontregeling. Zo werd hij in april van dit jaar in de NRC genoemd. Dat was naar aanleiding van zijn verstorende gedrag... tijdens een uitzending van EO's Dit is de Dag. Ik geloof, geloof dat hij tijdens de introductie er al doorheen begon te praten. Ja, we horen hem nog even lekker bezig. Ook zo'n bijzondere radiocorrufee. die in ieder geval betrokken was... bij spraakmakende programma's en nooit of ten nimmer een blad voor de mond nam. Dat was Germaine Groenier. Kijk, liep Phil Bloem in oktober 1967 als eerste naakt over de beeldbuis. Groenier was de eerste die met naam en toenaam de seks onderhanden nam op de radio en uh, ja, dat zal in die tijd, we hebben het zo'n beetje over de jaren zeventig... ook wel aardig wat ontregeling teweeg gebracht hebben. Germaine sans gêne, zo heette dat programma. Uitgezonden dus van 1976 tot 1978. Ze besprak daarin voor het eerst in de Nederlandse media... seksuele problemen met luisteraars. En in het nu volgende fragment... Ja, leek ze, wat wij althans bedachten bij het woordteam, toch een beetje terughoudender. En is eerder de situatie die aan de orde komt mogelijk ontregelend voor de buurt waarin de Belster woont dan Germaine zelf. Maar ga luisteren en oordeelt u zelf. Hallo. Ja? Vertel het maar. Nou, uh, ik heb dus een probleempje, hè. Ja. Of een probleempje, het is eigenlijk een groot probleem. Mijn man is nogal in de alcohol verslaafd. Ja. En, uh, nou ja, nou ga ik nog veel, nogal veel met mijn buurvrouw om. Ja. En, uh, nou ja, nou heb ik zo het idee dat ik een beetje lesbische neigingen krijg. Hoezo? Of tenminste, ja, zomaar. Ik, uh, nou ja, mijn man is altijd dronken. Ja. Altijd. Nou ja, en uh, ik kan ontzettend goed met mijn buurvrouw afschieten en, nou ja, en uh, ik weet het zelf eigenlijk niet, wat ik daar eigenlijk mee aan moet. En, en je buurvrouw? Ja. Hoe, hoe, uh, hoe zit het dan precies? Nou, mijn buurvrouw, ja. Die begrijpt het ook wel heel goed en, uh, ja. En, uh, nou ja, er is eigenlijk wel een hele fijne rela relatie uitgekomen. Uh, ja. Maar ik weet gewoon niet wat ik daar verder mee aan moet. Is uh, je buurvrouw ook getrouwd? Ja. En hoe, hoe is dat huwelijk? Nou, het is ook niet zo geweldig. Dus jullie hebben troost gevonden bij elkaar? Ja, ja. En dat. Uh, ja, dat, dat kan ik me ontzettend goed voorstellen. Ja, dus toch wel? Ja, want kijk, als je. De, hoe, je jij kunt helemaal niet. Uh, je man is altijd dronken, zegt Altijd dronken, ja. Vreselijk, ja. En als je dan vertelt, nou je bent verslaafd of zo. Nou ja, dat willen ze helemaal niet horen of zo. Ja. Ik wilde helemaal niks over horen. Is hij, is hij de hele dag thuis? Nee, juist niet. Hij is juist helemaal nooit thuis. Nee. Dus nu op het moment ook niet. Nee. En jij bent, uh, je kon met je buurvrouw goed opschieten? Ja, heel erg goed. En toen uh, hebben jullie erover gepraat? Of ja. je bent, bent met die dingen naar haar toe gegaan? Ja, ja. En toen is dat verder... Uh... Een beetje uit de hand gelopen. Ja. Nou. Minstel, ja ik weet niet hoe je dat doen moet precies ja ik ik kan me voorstellen dat als je op een goed moment uh, nou, zelf nog een rot zit ja. en uh, jouw buurvrouw zit ook niet al te best nee. dat je nou dat je troost zoekt bij elkaar maar dat je dan ook die uh, ja die warmte wat zoekt die je ontzettend mist in uh, met je man ja. ja dat is gewoon zo ja. Maar de ja zou dat wel een normale verhouding zijn? Of, uh... Maar waar, waar ben, je, ben je bang voor? Ik bedoel, ben je bang dat de mensen zullen zeggen van... Oh, moet je eens kijken die... Ja. Uh... Voor de buur of zo. Nou ja, nou... Geloof ik niet zo erg dat het... Uh, uit zal lekken hoor. Maar ja, ik heb ook nog een dochter van 18. Ja. Maar die weet van niks, hoor. Die weet wel dat je goed met erop kunt schieten? Ja, dat wel natuurlijk, ja, ja. dat wel. Ja, ik weet niet of je... Nou, in deze situatie dat, dat je inderdaad zo troost en warm ze bij elkaar zoekt. Ja. Ik weet niet of je, maar kijk, dat kan ik van hieruit moeilijk oordelen. Of je dat meteen een uh, lesbische verhouding of zo zou moeten of zou kunnen noemen. Waarom zou je niet op een goed moment als je nou erg verdrietig bent uh, bij een vrouw uithuilen en de armen om je heen slaan en uh, ja. ja. En verder. Ja, en verder. En zou het dan niet verder gaan, dacht je? Kijk, dat, dat kan ik je niet zeggen. Nee. En dat, dat, dat is eigenlijk dus het punt, hè. Ik bedoel, uh, waar uh, gaat het dan naartoe op de deur, hè? Uh. Maar heb je, heb, je het er, heb je het er wel eens met die buurvrouw van je over gehad? Nou, niet zo ver vooruitgesproken, dus natuurlijk. Ja, gewoon uh, op zijn beloop gelaten. Ja. Maar verder nog niet zo echt uh, oh ja, doorgepraat voor later en zo, hè. Ja. Maar ik bedoel, heb je het er wel eens met haar over gehad? Hoe dat nou, uh, nou, hoe, hoe, hoe zij dat voelt, die, uh, dat, dat contact met jou? Dat zo... Ja, dat vindt zij ook wel fijn. Ja. Ja. En, en is zij ook bang of? Uh... Ja. Voor de, je bedoelt voor de buurt of zo? Ja? Ja. Precies hetzelfde, ja. Het is nogal, nou ja, zoals in alle buurten neem ik wel aan, een beetje bekrompen toestand. Ja dus uh, nou ja, daar trek ik me eigenlijk toch al niet zo heel erg veel van aan eigenlijk hoor, want uh, nou ja, weet je, ze kletsen overal natuurlijk wel. Ja. Het is alleen, uh, ja, je vindt het dus. Ik zou het dus veel vinden voor mijn dochter. Hè. Ja. Maar heb je het wel eens met je? Kijk, wat, wat ik me zou kunnen voorstellen is bijvoorbeeld dat je, nou, doordat je dit contact met je buurvrouw hebt, dat je wel gaat denken van, uh, en misschien zij ook dat uh, dat weet ik niet. Van, hoe zit het eigenlijk met het huwelijk, hè? Is ja. dat, uh, ik bedoel, hou je dat nog in stand? Of, uh, nou, nou, wat versta wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat je eigenlijk nog wel in stand houden? Nee, dat, dat vraag ik jou. Ik bedoel, ik weet helemaal niet hoe dat verder zit. Hij is nooit thuis, maar hij je... Hij is nooit thuis, nee. Nee. Je, maar je denkt er bijvoorbeeld niet over om uh, echt van hem af te gaan? Nou, hmm. eigenlijk wel, ja. Want, uh, nou ja, hij is nooit thuis en zo, en... Uh... Wat heb je dan eigenlijk nog aan? Ja. En je, je ziet het ook uh, helemaal niet meer, ik bedoel. Uh, nee, nee, nee. Uh. Nee, Zo, daarom heb ik jou ook opgebeld vanavond, hè? Ik dacht dat we het nou eens proberen. Ben je al, heb je al stappen ondernomen om uh, bijvoorbeeld van hem te scheiden? Nee, of nee. Dat is, uh, ja. Ik weet niet. Dat heb ik, nee, dat heb ik nog niet gedaan. Dus echt. Uh, je bedoelt officiële stappen. Ja, nee. bijvoorbeeld naar een. Uh, Nee, nee, dat heb ik nog niet gedaan. Ja. Dus. Dat ben je wel van plan? Ja, als het zo doorgaat wel, ja. Als het zo doorgaat? Ja, als hij zo doorgaat, ja. ja. Dat, je... dat, dat zal denk ik wel, want hij is helemaal niet voor reden vatbaar. Ja. Hij wil er ook verder niks aan doen. Wat zeg je? Hij wil er verder ook niks aan doen. Nee. Maar is het zo dat je... Als hij... Uh, ...van die alcohol af zou komen... Ja. ...of af zou willen, of daar moeite voor zou doen... ...dat je het dan wel weer met hem verder zou willen, of niet? Nee, nee, dat geloof ik niet meer. Nee. Nee, nee daar is het al uh, te ver voor. Heb je het hem wel eens gezegd, dat je van, uh, nou, dat je van hem af wilt? Nee, daar nou, krijg ik nooit geen krant voor, voor zo'n gesprek. Uh. Het is echt zo'n... Uh, nou ja, als je daar eens over wil beginnen te praten is het altijd van, houd je mond maar dicht, dat gezeur en zo. Ja. En trouwens, hij is nooit thuis om te praten. Nee, ik denk, ja, ik denk voordat je aan, uh, het loopt natuurlijk allemaal door elkaar. Mm -hmm. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat je wat dat betreft, uh, nou binnen die, dat huwelijk met je man of zo, uh, nou dat je daar heel duidelijk over moet weten van, wat ga ik doen? Ja. En uh, als je echt van hem af wilt en niet... Uh, anders blijft het toch een ontzettende dubbele situatie, hè? Ja. Ook. Dat... Uh... En hoe zit het met jouw buurvrouw? Um... Ik bedoel, heeft die ook het... Uh, Zo'n huwelijk dat ze zegt van... Nou, ik, ik, ik wil niet meer, of... Ja. ja, precies zo. Precies zo, dat is... Nou, dat is wel zo idioot. Het is net, nou ja, eigenlijk hetzelfde punt. Ja? Ja. In het, of... Nee, nou ja, laat ik het zo maar liever zeggen. We zitten in hetzelfde schuitje. <coughs> En zij, zij wil ook uh, scheiden? Ja. ja. Ja, zij al heel lang hoor. Al Al lang? Ja. En, maar ze is er verder ook nog niet mee bezig? Nee, ook nog niet. Nee, nee. nee, nee. Ik denk dat je het. Uh, ja, dat jullie dat samen, omdat je toch over allerlei uh, soorten dingen nou, praat en contact hebt. en uh, ook dan lichamelijk contact. Ja. Dat je. Nou, in ieder geval die huwelijken. Dat dat rechtgezet moet worden. Ja. En kijk wat er dan gebeurt. Dat, uh, ja, dat, dat weet ik niet. Dat zouden jullie zelf uh, uitbezoeken. Ik denk zelf. Ja. Maar dat uh, is dan maar een gok. Dat, kijk, het kan zijn dat, dat je inderdaad zoveel uh, om die vrouw geeft. En zij om jou. Dat je verder met haar uh, samen gaat wonen. Of weet ik veel. Of naast elkaar blijft wonen. Of dat dat een hele langere relatie wordt, maar het zou misschien ook kunnen zijn dat omdat je zo ontzettend veel mist in je uh, eigen ja. relatie met een man en nou dat je daar op het ogenblik helemaal geen zin van hebt, maar ik weet niet of dat inderdaad voor je verdere leven zo is. Dat zou kunnen, maar dat uh, ja. het hoeft ook niet. Ja, dus dat is wel, uh, ja ik weet echt, ja dat is nou het punt hè, we zijn dus allebei niet zo piepjong meer. Hoe oud ben je eigenlijk? Maar dat maakt toch niet zoveel uit? Nee, dat is zo. Daarom? Ik bedoel, leeftijd en uh, ja, hoe, hoe mensen erover hebben, weet ik veel. Ja, dat is ontzettend lullig, maar daar zou ik me niet al te veel van aantrekken. Als je zeker voor jezelf weet dat je dingen voelt. Of dat, ik bedoel, kun je toch op de nuur niet aan voorbij. Nee, dat is waar natuurlijk. Je hebt de leeftijd eigenlijk niks mee te maken dan, nee. hè? Niemand heeft wat met uh, jouw leven te maken. Ik bedoel, ja, jezelf. En je kunt jezelf, je kunt jezelf wat dingen gaan opleggen, maar dat, ja, dat hou je denk ik niet je hele leven vol. Ja, nou ja, dus, eh, uh, wat zouden wat we nou het beste kunnen doen volgens jou, dus, eh, uh, uh... Ja, <laughs> het is ont ik, ik vind het ontzettend moeilijk, hoor, om het, of van hier, als ik even makkelijk zeggen, ik zit ontzettend te denken over uh, of er iemand zou zijn waar je dan. Uh, je, hebt, je hebt niemand waar je echt uh, ook nog eens buiten je buurvrouw of samen met je buurvrouw, of weet ik veel, uh, zou kunnen praten? Nee. Ik iemand hou Die je niet vertrouwt. Nee, nee. Je zou eventueel als je, kijk, er is een telefoonnummer van uh, vrouwen bellen vrouwen. Ja en dat is uh, een organisatie van dus vrouwen die telefoonnummers ter beschikking hebben gesteld... ...die je kunt bellen en waar je nog eens heel lang mee kunt praten... ...die zelf vaak ook met uh, dit soort dingen te maken hebben gehad. Ja. Misschien is dat uh, nou een beetje als ruggensteun. Ja. Goed om dat nog eens te doen. Ja, is dat ook in Hilversum of... Uh... Uh, nou, er zit een nummer in Amsterdam. In Amsterdam. Dan moet ik eventjes heel snel uh, gaan bladeren, want dat heb ik ergens, maar ik heb een lek voor nummer. Dus dat weet ik nooit uit mijn hoofd. Even kijken hoor. Dat is uh, nou 020 uh, 250 2, 5, 0, 150. 150. En dan staat hier maandag tot vrijdag van 9 tot 12. Ja. En van 9 tot 12 uur s'avonds. Oh. Maar ik weet niet zeker of dat vanavond is Ik had het idee dat het wel zo is Probeer het even, maar is het niet zo Probeer het dan maandag, maandag. eventueel Ja Ik zal er nog eens uh, over nadenken Over verdere dingen je, Ik uh, weet niet of wij het adres hier hebben Dat hoef je nu niet te zeggen, maar dan geef ik je zo even terug Ja En uh, nou, dan, dan neem ik nog contact met je op Eventueel Ja uh, Goed, ik heb in ieder geval het telefoonnummer in Amsterdam Ja Genoteerd de tijden erbij. Ja. Dan ga ik het eens even proberen. En dan ja. lukt het nu niet. dat doe ik dat mij anders ja. En ik, ik denk zelf dat uh, nou dat je het beste kunt beginnen en ook je buurvrouw met helderheid te scheppen in de situatie met jullie mannen. Ja. Als je dat echt niet meer ziet. Nou nee. ja. Dan is dat uh, jammer maar uh, voorbij. Dat zullen we dan maar eens gaan proberen. Zeg in ieder geval. Ik, ik neem nog even contact met je op. In ieder geval. Ja? Ja. Oké. Okay. Oké, okay, blijf even aan de lijn. Ik geef je terug en geef je adres. Ja? Ja. Oké. Okay. Sterker. Dank je wel. Germaine Groenier in Germaine Saint-Gene, Een baanbrekend programma uit de 70e jaren. Waarin dus voor het eerst in de mediageschiedenis... seksuele problemen in de eter openbaar besproken werden. En Eigenlijk ben ik toch wel heel benieuwd... naar hoe het de betrokkenen uit dit verhaal vergaan is. Maar ja, het was uit 1977 en de Belster was toen al 45. Dus ik denk dat we daar niet meer achter gaan komen. En Germaine kunnen we het helaas ook niet meer vragen. Die is overleden. Groenier was overigens ook de bedenker van het opvallende... de JJA Gouverneurstraat. Dat was een programma waarin een jaar lang het dagelijks leven... van een arbeidersstraat in Dordrecht werd gevolgd. Dus een hele mooie plek voor Germaine Groenier in deze woordaflevering. Waarin we op zoek zijn naar ontwrichting. En specifiek in het laatste uur dus zetten we diverse mensen... die ontwrichtend zijn of waren in de schijnwerpers. Soms is het echter ook de helaasheid der dingen natuurlijk... waardoor je leven ontwricht raakt. Dat hebben we eerder deze nacht al gehoord. En zullen we zometeen ook nog van de Hongaarse Lajos Kalanos horen... Kleiner persoonlijk leed kan ook ontwrichtend zijn. Wat als de hele wereld begint te draaien? Loes de Graaf die weet alles van draaien. De draaiduizeligheid. 13 jaar lang. Twee keer per jaar een aanval van draaiduizeligheid... met weken soms maanden daarna nog chaos in het hoofd. U hoort het in een fragment uit Studio Itzarda van de VPRO... gemaakt door Jacqueline Maris.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 En dat maakt goed wakker zo'n ontregeling... waaraan je zelf helemaal niks kunt doen. Loes de Graaf over draaiduizeling. U luistert op Radio 1 naar Woord bij de VPRO... en we hebben het deze aflevering over ontwrichting. En voor de meeste van u zal dat geen onbekende kost zijn. De crisis viert hoogte, ook al lijken we het dieptepunt gehad hebben... maar dat is nog niets vergeleken bij oorlogssituaties. Eerder deze nacht hoorden we al van de Hongaarse cameraman... Lajos Kalanos, die in 1956 bij de Hongaarse opstand tussen 23 oktober en 10 november... zijn land ontvlucht. En hij vertelde over zijn ervaringen in de gevangenis... waar hij vijf jaar doorbracht. Zijn ervaringen hebben zijn hele leven getekend. En niks, niet voor niets natuurlijk, is juist hij degene geweest... die met zijn camera op plekken in de wereld... waar dezelfde bittere strijd werd gevoerd, opdook. Zijn opname van de schietpartij... tijdens de begrafenis van aartsbisschop Oscar Romero in 1980... die gingen de hele wereld over. Eerder... Deze maand overleed Lajos Kalanos op 81-jarige leeftijd. In 1995 was hij in Tulpen en Olijven van de NCRV te gast. Interviewer Klaas Drupsteen en hij hadden net... naar een stuk Nederlands-Turkse muziek geluisterd. En Drupsteen weet Kalanos misschien wel te verleiden... tot een Hongaars deuntje. Lajos vindt het ook mooi? Ik vind het prachtige muziek. Ja, kijk deze. Ik nee, die klanken die, die ken ik niet. Het zijn uh, Oosterse klanken. De Hongaarse klanken zijn helemaal anders. Ik vind het heel, heel mooie muziek. Hoe, hoe is die Hongaarse muziek dan? Ja, we hebben. Uh, Even neurien. We hebben uh, ja, diverse soorten muziek. De Hongaarse muziek wordt vaak verweven met de Sigeunen muziek. Maar die is toch apart. De echte Hongaarse muziek is een beetje melancholiek. Vol met gevoelige teksten. De Sigeunen dat is het felle, het snelle. En dan heb je ook nog de snelle Hongaarse muziek, wat wij nou Tsjardas noemen. Heb jij wel eens wat gemaakt qua muziek? Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik speel geen enkel instrument. Je hebt een camera. Ik heb een camera. Ik kan wel zingen. Ik ken ontzettend veel Hongaarse oh, liedjes. Ja? Oh, uh, laat ze ik horen. Nee, ah, nee, nee. kom nee. op eentje. Nee? Ik zing mee. Dat is onmogelijk. Oké, okay, nou goed. Dan, dan zal ik eentje voor je ja, zingen. Oh, heel het, gaat over, het gaat over de liefde van een zoon voor zijn moeder. Oké. Okay. <tok> Neem een slokje. Ki voltos az asszony akinek assíve harmatos virág volt, sose volt rossz híre. Ökeminden álmat, valam megosztotta és a kinélsebben. Azt hogy szeretlek én jó szívem mondta. Zou gaat het verder. <tok> Kunnen wir jouw boeken voor uh, over een paar weken He, hebben we welke keer live muziek? Nou, lijkt me heel moeilijk, want uh, volgende week ga ik voor vier maanden in Afrika. En we onthouden in ieder geval. We gaan hier even terug naar, naar de jeugd. He. We hadden het al ja. over het dorpje waar je vandaan komt. Uh, uit wat voor gezin kom jij? Sorry, wat zei je? Wat voor gezin kom jij? Uh, mijn vader was uh, fabrieksarbeider, Werkte in dat, uh, in dat leerfabriek uh, waarover ik sprak. Uh, later uh, heeft hij eigen winkel begonnen. Een schoen- en textielwinkel. Dus werd een kleine middenstander. En je moeder? Mijn moeder werkte ook mee in, het, uh, in dat uh, kleine uh, zaagje van mijn vader. Ja. Je dus ik kom, boel... ik kom in een klein, heel klein gezinnetje. Een ja. je een vrolijke boel thuis? Altijd. Mijn vader die, die hield ontzettend veel van uh, zingen. Mijn moeder ook. Ik ben eigenlijk opgegroeid met uh, veel gezang om me heen. Ja. En veel verhalen. Maar, uh, uh, de die, die, die winterse avonden, waren de koude, stille avonden. De hele familie die kroop bij elkaar in één kamer. Uh, de, de grote duur van de kachel was opengemaakt. En in, het, in het lichte schemering van de vuur... Dan ging mijn voor grootvader prachtige, mooie verhalen vertellen. Dat, dat blijft in je. Vertel jij die ook nog wel eens? Voor mijn zoon vertelde ik zon een verhaal, ja. Ja, ja. En daar hebben jullie dus ook veel gezongen? Ja. En... Want in Hongarije wordt in het algemeen heel veel gezongen, hmm. ja. En dat verklaart... Als je een paar Hongaren bij elkaar hebt en uh, nemen ze een slokje, dan gaan ze zingen. Als je een paar Nederlands bij elkaar hebt, dan gaan we over politiek, hmm. over het dagelijks leven praten. Maar daar wordt gezongen en alle gevoelens wat een mens kan hebben, dat kunnen we uiten in liedjes. Hmm. En dat verklaart ook direct jouw gescholde stem? Nou, maar geschoold is dat niet. <lacht> nou, het is wel leuk in ieder geval. Uh, het was niet allemaal uh, leuk in Hongarije. Dat heeft er ook mee te maken dat je hier naartoe bent gekomen. Want de laatste vijf jaar in Hongarije heb jij in de gevangenis gezeten. Ja. Vijf jaar in de gevangenis. Ja. Dat is een enorme hap uit je leven. Ja, dat wel. Uh, van de ene kant. In de andere kant is het wel zo dat ik. Uh, ik, ik, ik ben blij mee dat het gebeurd is. Want ik was persoonlijk getuige van een tragische. Een uh, tragische gedeelte van de geschiedenis van het Hongaarse volk. Ik heb zelf meegemaakt. In een kleine celletje gebouwd voor uh, acht mensen was ik de 32ste. Zo. Die daar uh, binnen was gegooid. En uh, 26 mensen daar waren ter dood veroordeeld. De jongste, van Witaal, was 16 jaar. Tss. Heb je ook wat geleerd in die gevangenis waar je later als cameraman nog wat aan gehad hebt? Ja, uh, kijk, als ik, uh, als ik al jou vertel dat ik uh, vijf jaar lang nooit met het gevoel in bed ben gegaan dat ik genoeg heb gegeten. Als jij s'nachts wakker wordt en, en, de, en de speeksel loopt naast je mond omdat je gedroomd hebt dat je gegeten hebt. En later als cameraman in de derde wereldlanden... waar ik ontzettend veel reportages heb gemaakt... over hongersnoden, over oorlogen, over, over rampen, over menselijk leed... dat nou, te pas komt, dat is misschien niet het juiste woord... maar omdat je dat allemaal hebt meegemaakt... dat je, je kon in het huid kruipen met je kamer... in de huid kruipen van de mensen. Het is... Het, is, uh, ja, het zit in je bloed... Het is niet aangeleerd. Het, is het, het krijg je mee. Ja. Maar het is, het is je verleden tevens. Ik heb, ik heb ooit in Iran heb ik, heb ik een reportage gedraaid in de gevangenis... waar drie mensen waren, waren veroordeeld. Ik kroop met mijn camera naar hen toe... en ik zag in hun ogen dat ze niks durven zeggen. Ja. Net zo dat ik niks durven zeggen tegen mijn rechters. Ja. Begrijp je het? Die levenservaring in de gevangenis heeft je dus nou, daarmee geholpen? Daarna kom je naar Nederland. Ja. Hoe is die keuze voor Nederland bepaald? Nou, eigenlijk moet ik toch terugrijpen weer naar de gevangenis. Ik zat in uh, Marianostra, dat is een uh, gevangenis uit de jaren 1450. Het verschrikkelijke uh, kille, koele gevangenis was het. Met een uh, bewaking die ons dagelijks martelde En honger, honger en honger. Ik zat daar samen met twee mensen die Nederland goed kenden. De ene was de vroegere eh, eerste secretaris van de Hongaarse ambassade... ...teruggeroepen voor rapportage, gearresteerd en meteen in de bak ingegooid. En de andere was een sportleraar die op een bepaalde moment in zijn leven... ...een jaar of twee heeft in Nederland doorgebracht. En omdat we honger hadden, de mensen hadden zo ongelooflijk veel... ...over de Nederlandse eten gesproken over de Nederlandse zuurkool, over, over de boerenkool... met zu erbij en prachtige worsten. In mijn ogen zweefde heel Nederland in boerenkool en in zuur. Gelukkig niet. En, en toen ik in Oostenrijk aankwam met een paar vrienden... ook uit de gevangenis, en zaten we in een opvangcentrum... de Nederlanders waren de eerste die daar aanwezig waren... zo van, degene die naar Nederland wil komen, die moet zich melden. Dus ik zei tegen de jongens, wij gaan naar Nederland... Ja, wat moeten we daar doen? Toelpen, plukken? Of... Nee, het kan me niet schelen, we gaan naar Nederland. Boerenkool eten? Dus zijn we naar Nederland gekomen. En hoe was de eerste ervaring boerkool eten? Nou, het mooie is, ik kwam in Utrecht aan. Ze hebben ons opgevangen in het jaarbusgebouw. En de allereerste wat ik kreeg is, maar ze dachten dat wij een beetje voorzichtig met ons moeten omgaan, <laughs> heb ik pap gekregen. <laughs> ja? Maar dat geeft niets. Later heb ik de boerenkool ingehaald. En vond het wel lekker? Ik vind het een aardig. Ik vind de Hollandse keuken, een van de lekkerste keukens van de wereld. Kijk naar mij. No. Ja, dat zal ik dan <laughs> even beschrijven. Um, meneer Kala, Kalanos is uh, enigszins gezet, mogen we zeggen. Dat kun je zeggen, ja. Maar dat gaat wel af nu in Afrika. Hè. Want dan ga ik weer hard werken. Ja, je gaat binnenkort beetje naar Afrika. Zweten, een beetje zweten, en een beetje wat meer uh, met de camera omgaan. Dat gaat zo 15, 20 kilo. Hopelijk dertig af. Ja. Je kan het nooit weten. Ik denk dat het op de grens is dat je het begint te merken. Hè? Als je dat, uh... dat zien we wel. <laughs> ja. um, even naar het werk als cameraman. Dat is vrij snel gekomen hè, toen je hier in Nederland kwam. Nou kijk, in Hongarije wilde ik acteur worden. En toen ik naar Nederland kwam, uh, ging ik in de mijn werken. Een jaar lang heb ik op de Emma gewerkt. In de mijnen? mijnen, dat... mijne, ja. Het was het enige wat ik kon, want... Uh, als gevangene hebben ze mij uh, een jaar of anderhalf in de mijnen laten werken. En uh, ik heb in de gevangenis samengezeten met uh, dokter Ispaanke, de eerste secretaris van Cardina Mincenti... die mij via mijn moeder, moeder zocht uh, via brieven. En zei van mij, wat doe je in Holland? Dus ik schreef terug, ik ben mijn werker. En zei terug, ben je helemaal gek geworden? <laughs> je moet gaan studeren en enzovoort. Ja. enzovoort. Dus via de man heb ik een studiebeurs gekregen van de Nederlandse Mincenti Stichting. En met de uh, studiebeurs en de hulp van Mincenti Stichting ben ik voor een cameraman gaan uh, studeren. En dat was gelijk leuk? was gelijk in de roos? Nou, gelijk in de roos. Het was toen die tijd uh, was het uh, anders en moeilijker. Maar uh, het was een vak die mij bijzonder boeide. Ik ging uh, werken bij Cinecentrum als volontair... En ik kan zeggen dat na vijf, zes jaar was ik daar toch een van de meest gewaardeerde cameramensen. Het is een prachtige vak, de mooiste vak van de wereld. Ja. Omdat jij uh, met de camera alles kan creëren, je kan alles maken. Al in, in de eerste twaalf jaar dat ik bij Sinnesen werkte... heb ik een film gemaakt die een Oscar heeft gewonnen, De Kleine Wereld... Uh, dat was in 1973. Uh, toen ben ik overgestapt op televisiewerk. Yeah. En... Uh, ik Toch met wat ik bij Cinecentrum heb geleerd. Uh, onder andere bij Filip Bloemendaal. Waar ik een jaar of anderhalf als cameraman voor Polygonsoornaal kon draaien. Yeah. En Filip was niet alleen een geweldige vakman. Maar een ongelofelijke geweldige animator. En... Een man die altijd maar kritiek uit op je werk. Dus daar heb ik het geleerd. Ja. En in het begin deed jij veel reclamewerk. Later ben je de reportage gaan maken waar je meer of meer beroemd mee bent geworden. Je ja, veel kijk, in oorloggebieden. Kijk, mijn probleem was dat... Uh, dat uh, ik, was, ik, ik was tamelijk goeie, goed in, in het, in het uh, lichtingswerk, uitlichtingswerk. Als lighting cameraman. En toen kwam de reclame, uh, uh, kwamen de reclamefilms steeds verder en verder op. De hele dag zat ik in de studio, uh, Nescafé en Vistik en, uh, en uh, Odro tandpasta En weet ik wel, allemaal uit te lichten en te maken. En ik dacht, je ga je dan dood. Dus ging ik, uh, eten, ging het, ik, ging ik reportages maken. En uh, daar heb ik inderdaad uh, ook de top gehaald, ja. ja. Al moet ik er zelf zeggen. Wat drijft jou bij dat werk, die oorlogsgebieden? Nou, toch uh, eigenlijk alles. Het is... Het is het onzekerheid, het, het gevaar, dat is, is absoluut aanwezig in het werk. Het, uh, het, uh, het avontuur. Weet je, als je in de vliegtuig stapte, ging je ergens heen. en je wist dat daar oorlog was, of ellende of rotzooi. Dan zat je maar, ik zat altijd, ik was altijd bang, hè? God, wat zal er gebeuren, wat zal er gebeuren. Maar op het moment dat je aankwam, stapte de vliegtuig, was je helemaal alleen met je reporter. En je wist, ik moet het maken. Hoe ik, hoe ik ook maak, ik moet het maken, want ik moet materiaal terugbrengen naar heel zon. En dat is altijd gelukt tot nu toe, godzijdank. Ja, het is natuurlijk niet voor niets dat jij veel naar uh, oorlogsgebieden gaat, veel naar hongergebieden, rampgebieden. Ja, ja kijk. Uh, het, is, het was ook geen kwestie van, uh, van, van, van een beetje image te krijgen op dat terrein. Als kind heb ik de oorlog meegemaakt. Vanaf mijn, van mijn tiende jaar tot en mijn dertiende, viertiende woede oorlog om ons heen. Ik heb In mijn dorp heb ik de oorlog precies een half jaar lang, half jaar, half jaar lang gehad. Waarbij het dorp continu van eigenaar verwisselde. De Duitsers, de Russen, de Hongaren noem maar. En toen ik... Toen ik begon met oorlogsreportages, dat kwam allemaal, allemaal ja, ten voordeel van mij. Dat kwam om, weer boven? Ja, wat... ik, ik, straatgevechten, dat, dat, dat, dat zeiden voor mij niks... omdat ik precies weet hoe een straatgevecht zich afspeelt. Ja. Als kind wist ik het al. Uh, hoe jij tussen de, tussen de sluipschutters en, en tussen de huizen moet kruipen... om van de ene plek naar de andere te gaan. Dat heb, heb ik als kind ook gedaan... Dus je komt terug naar heel veel zo met materiaal. En, uh, en dan krijg je een uh, verhaal om je heen. Als je met Loyos gaat, uh, dan kom je altijd met goede materiaal terug. Als je met Loyos gaat, weet je precies tot hoe ver hij kan gaan. Wat kan hij doen? Als je met Loyos gaat, dan helpt hij altijd bij bepaalde, bepaalde momenten... om een moeilijke punten heen te komen. Ja, dat image, dat, dat woord om je heen opgebouwd... En, en de zoetheid was dat ik geen andere werk meer kreeg, als alleen maar <gijst> oorlogsreportages. Maar heb je daar zelf ook een soort nobel doel mee? Laten zien wat er gebeurt in de wereld? <gijst> ja. Kijk, het is zoveel ellende in de wereld. Het is zoveel triestheid, zoveel moord en zoveel honger. Dat jij automatisch het gevoel krijgt in jezelf met het materiaal wat je thuis brengt dan breng ik toch iets binnen de Nederlandse huiskamer in... waardoor de mensen geraakt worden door de beelden. Als ze even ophouden met koffie drinken of even ophouden met praten... als ze naar de beelden kijken, kijken hoe in de andere deel van de wereld toegaat. Als je dat kan bereiken, dan heb je een heleboel bereikt. En ik geloof dat mijn generatie televisiemakers, reporters, cameramensen die deze rapportages hebben thuisgebracht... hebben absoluut invloed gehad... op het, op het, op het, op het meningsvorming van de Nederlandse samenleving. Je probeerde mensen te raken thuis. Even op te laten houden met koffiedrinken. Word je als cameraman, werd jij zelf geraakt? Of is het professioneel en ga je gewoon door? Nou, ik ben wel iemand die zeer gevoelig is. Ik heb heel vaak heb ik mijn tranen in mijn ogen nog in de camera gestaan... Uh, en toch ga je door met filmen. Ik heb mijn, een van mijn beroemdste reportages is uh, de moordpartij... tijdens een begrafenis van Bischop uh, Romero in El Salvador. Die reportage heeft de wereldprijs gewonnen. Maar ik stond op het, op, het, op het allerlaatste moment stond ik met Joost Mustad alleen op het balkon. Iedereen dook weg, iedereen rende de kerk binnen om zijn eigen vage leven te redden... Om ons heen kesten de kogels van de muur af. En ik realiseerde dat niet eens. Ik, ik dacht, ik moet dit laten zien. Als ik nu hier wegga, dan ben ik heel lafaard. Dit moet de wereld zien, wat hier gebeurt. Maar dan de ben je wel eigenlijk ook een beetje getikt voor mij. Hè? Dat kan wel zijn, maar laat me een lekker getikt zijn. Ja. Nog even iets vrolijker eindigen over wat de wereld betreft. Want het is natuurlijk niet alleen maar ellende. Je hebt heel veel landen gezien. Wat is het mooiste land van de wereld? Er zijn een heleboel mooie landen in de wereld. Onder andere Suriname. Maar Noorwegen is het mooiste land. Waarom? Het, het geeft iets. Het geeft iets rustgevens. Het is prachtig. De fjorden, de bossen, de sneeuw, Het is zo moois. Lajos Kalanos en als meester cameraman wist hij dat prachtige ook allemaal nog eens bijzonder mooi vast te leggen. Of hij dat in Noorwegen wel eens gedaan heeft, dat weet ik eigenlijk niet. Zijn leven en zijn werk zijn natuurlijk intens beïnvloed door zijn ervaringen in de Hongaarse gevangenis en het ontvluchten van zijn land gedurende de Hongaarse opstand in 1956. Vanuit die ontwrichting je leven wijden aan mensen dingen laten zien. En ze proberen te raken met de beelden... en te laten zien hoe het er in andere delen van de wereld aan toegaat. Dat is toch heel mooi. Lajos Kalanos. Hij overleed eerder deze maand, op 8 oktober, op 81-jarige leeftijd. Alle mooie uren trouwens van de afgelopen nacht... die kunt u ook podcasten. En dat kan via vpro.nl slash woord-podcast. En dan is het tijd voor ons laatste fragment... in deze aflevering van Woord op Radio 1 bij de VPRO. En dat fragment gaat nog eventjes over meesterontregelaar Wim T. Schippers... die toch nog maar eventjes aan de koffie gaat of zo. Ja, Wacht. Daar is Café Keizer. Concertkeizer, wou ik al zeggen. Dat gaat bij emotie. Maar hiernaast het Concertgebouw... En daar bevindt zich Bodega Keizer en daar zullen wij eens even naar binnen gaan. Gaat u mee? Met Kees Hinderplaag? dat ben ik dus, op pad naar Café Keizer, Waar ik bijvoorbeeld eh, ongevraagd iemand koffie ga opdrinken of zo. Dat zullen we nog wel zien, hoe de situatie daar is. Hè? Ik eh, stap nu naar binnen door de draaideur. een drukte. Even een gezellig plaatsje uitkiezen. Een leuk slachtoffer. Kijk kijken hoor. Die dames daar. Ja. Die meneer ziet er wel wat erg, Treurig uit. Um. Die raakt misschien helemaal uit zijn doel, dat is ook weer niet de bedoeling. Dat moet aardig blijven. Even de mensen een beetje op stang jagen. Goedemiddag. Avond. Ik zit nu uh, tegenover een uh, keurige meneer die zojuist een kopje koffie geserveerd kreeg van de open. Ik ga die koffie nu opdrinken. Net op. Ja, ik heb toch koffie zo. En dat wordt meegebracht op uh, uh, ja, komt toch, uh, we maken er nou toch geen raad. Mag ik dat mee. niet hebben? Heeft huh? u al betaald die koffie dan? Ja, ik denk dat u uh, dat u nagekeken moet worden of zo hoor. Nagekeken, ik ben prima in hoor. Ja, nou, er bent... staat hier een kopje koffie in, dat bent... drink ik op. Maar u heeft een melk in gegooid, dat drink ik helemaal niet. Ja, maar nou het... Heeft u er soms ook suiker in gedaan? Ja, maar nou het... koffie. Heeft u er ook suiker in gedaan? Ja. Nou vind ik het helemaal raar. Dat ja, het gebruikt is. is helemaal niet raar. Is dat uw koffie? Ja, ja. Hoe moet ik dat nou weten? Hoe kan ik nou met iemand die niet normaal is praten? Als ik dat kopje pak en wil drinken, is dat wel duidelijk een beweging dat ik koffie wil drinken? Nou dat heb ik of niet, of niet begrepen. Wel... Ja, ik dacht nee, gewoon, dit is een kopje, dus, kopje dus, koffie dus, mag ik toch dus, wel opdrinken? Dus, he? dus heb ik toch met een idioot gemaakt. Dat gezeur heeft er allemaal niks mee te maken, laat mij maar rustig de telegraaf lezen. Zal ik een nieuw kopje koffie voor je bestellen dan? Nee, nee, is... Nou, ik heb er half al van gedronken. Ja, ik kan me niks geven. Ja. Dat is even op, op. Luister eens even, Albert. Albert. Ik wil een kopje koffie. koffie. Meneer, die zat om mijn koffie te burgen, die is kennelijk dus geschreven. Geef nou, ik die wil meneer. een kopje koffie voor meneer. Ik zag daar koffie staan en ik ja, denk dat is ja, lekker kopje koffie. Ja. Dan wordt meneer meteen zo kwaad? Nee, helemaal nooit meegemaakt, zoiets hoor. Nee, dat nou, ik ook niet. Dat is het smakel. Dat is een heel simpele zak. Nou, ik vind het niet lekker smaken nee, zo Nee, dat is een simpele Je zult er niet dood van gaan, anders is dat het geval nog niet zo erg weer. Bent u erg kwaad? Nou... Dat valt voor mij ook niet mee. De laatste was misschien niet zo goed gelukt, want het liep helaas met een C af. Maar misschien was het ook wel leuk om eens te horen wat niet de bedoeling is. Volgende keer opnieuw, Kees Hinderplaag. Kees met een C wel te verstaan, want het komt van Cornelis. Cornelis Hinderplaag dus. Ik kan u vast mededelen dat u mij volgende keer weer kan horen. Dan zal ik onder andere het GAK, u weet wel, met een bezoek treffen... Dan zal ik in een keurig etablissement bijvoorbeeld alle kranten en tijdschriften van de leestafel verscheuren. Ik zal proberen tien roodgelakte pianovleugels te kopen. Een wc uren bezet houden. Oneerbare voorstellen doen. Kortom, ik zal mij zo onmogelijk mogelijk gedragen. Zodat er weer van alles kan gebeuren zoals ruzie, opwinding, plezier, verdriet, verbazing. Waarom doe ik dit allemaal, vraagt u zich wellicht af. Nou, ik vraag het me ook af, want het valt beslist niet mee. Voordat je het weet heb je een knal voor je kop. Maar Kees Hinderplaag blijft in de weer. Luister dus weer. Tot de volgende keer. Een hele goede afsluiting van meesterontregelaar Wim T. Schippers. Alias Kees Hinderplaag, de hekkensluiter in deze ontwrichtende aflevering van Woord... En ik was net ook even ontregeld toen het een momentje stilviel. Er is maar weinig voor nodig. We waren deze nacht op zoek naar ontregelende mensen en dingen. Van oorlog tot ziekte, van sprookjesverhalen tot professionele ontwrichters. Ja, dit was het weer wat Woord betreft bij de Vp over deze week. Hier op Radio 1. En wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de links op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. Via diezelfde pagina kunt u zich trouwens ook even inschrijven... voor onze nieuwsbrief. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Woord.vpiro.nl. Schrijven, ja, dat kan ook nog steeds. WPRO ter attentie van Woord. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Je kunt je ook abonneren op de podcast. Dat is vpuronl slash woord onderstreepje podcast. Woord wordt gemaakt door Nienke Vijs, Geertjan Strenghold, Tom Klaassen en ondergetekende productie Tatjana Oei en Iris Fransen. eindredactie Remy van den Brand. De techniek vannacht was in handen van Anne Bakema, presentatie Nora Romanesco. Zometeen kunt u gaan luisteren naar een portjournaal en daarna Bert van Sloten met het NOS Radio 1-journaal. Tot volgende week en een goed weekend. VPRO Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer.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 Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7. De musical Hij Gelooft in mij staat een jaar op de planken. Cornald Maas ontvangt hoofdrolspelers Chantal Jansen en Martijn Fiescher. En de comedie 50-50 over open relaties en democratie in je seksleven. Lies Visendijk, Afbrand Kostius en Marcel Musters te gast. Opium vanavond kwart voor elf, Avro Nederland 2.